Samperse met het NOS journaal. Het aantal besmettingen met het coronavirus in Italië is opgelopen tot 115. Een paar dagen geleden was bij nog maar drie mensen het virus vastgesteld. Italië staat na China, Zuid-Korea en Japan op de vierde plek van landen met de meeste coronagevallen. In het noorden van Italië worden vanwege de uitbraak een aantal plaatsen met in totaal 50.000 mensen geïsoleerd. Ook zijn evenementen afgelast. Ook in Zuid-Korea worden extra maatregelen genomen om de uitbraak te stoppen. In Breda is gisteravond de man opgepakt die ambulancepersoneel had belaagd. De Rotterdammer was door onbekende oorzaak gewond geraakt aan zijn hoofd. Toen hij werd verzorgd in de ambulance begon hij om zich heen te slaan en te schoppen. Daarbij raakte hij een van de verpleegkundigen. Toen agenten de man wilden aanhouden probeerde hij hen te slaan. Ook bespuugde hij een van hen met bloed. Bij een aardbeving op de grens tussen Iran en Turkije zijn aan Turkse kant acht doden gevallen, onder wie drie kinderen, zeker 21 mensen, raakten gewond. Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken zijn meer dan duizend gebouwen ingestort en zitten mensen bekneld. De aardbeving had een kracht van 5,7. In Iran zijn volgens staatsmedia ook mensen gewond geraakt, maar hoeveel is niet duidelijk. In een weiland in Friesland is een jongen van 17 gewond geraakt... bij een ongeluk met explosief materiaal. Hij moest naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde gisteravond bij het dorp Oldehold-Wolde. Wat er is gebeurd is niet duidelijk. Ook is niet bekend om wat voor explosief spul het gaat. De explosieve opruimingsdienst heeft de rest van het materiaal veiliggesteld. Het Nederlandse marinevergat De Ruiter is aangekomen in Abu Dhabi... vanuit daar gaat het patrouilleren in de straat van Hormuz... In de zee bij Iran werden vorig jaar tankers aangevallen. Het Frigat moet nieuwe aanvallen voorkomen en informatie verzamelen. Het weer. Lokaal veel regen in het midden en zuiden kans op zware windstoten in de loop van de middag vanuit het noorden droog. De temperatuur ligt tussen de 8 en 12 graden. Morgen een grijze dag met nu en dan regen en opnieuw 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zet van de ANWB.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 Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Appa's strooien op basis gooien, de maag haar poesje voor de dag. De meisjes maken stijve paffeljatjes in der haar. De jongens koppen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar ja, het paardje, hoor. en Pa, die zegt jachtig verkeer. We I'm We gaan naar Zandvoort aan de zee, tant alleen de herkenningsmelodie van het programma ZFM Oud Zandvoort. En we hebben steeds meer luisteraars in Zandvoort, maar ook buiten Zandvoort, zelfs internationaal. Hartelijk welkom deze middag. We hebben weer een hele bijzondere uitzending aan de knoppen en de techniek en de regisseur en verantwoordelijk voor muziek, Jan Kool. Jan, heb je weer mooie muziek? Ja. Goed zo. Uitgezocht door Kort Ja. Het laatste setje wat ik van hem heb. Want hij komt weer terug, hè, van zijn boot. Ja, maar hij komt even terug en dan gaat hij weer weg. Eh, lieve luisteraars, we hebben een bijzonder onderwerp. Vorig jaar, of vorige week, hadden wij de schelpenvisser oude beroepen. We gaan nu weer over een oud beroep praten, namelijk de melkhandel. En eh, we zijn zo blij dat ze hier in ons midden is, in de studio. Nel Brand van de melkhandel. Brandmelksleider, moet ik eigenlijk zeggen. En ze wordt geïnterviewd door Anke Jouster-Brokmeijer. En die belooft weer een heel. Heel interessant programma te worden. Ik wens u veel plezier. Het woord is aan Anvie. Goedemiddag, luisteraars. Nou, u hoorde al van Pieter. Tegenover mij zit uh, Nel Brand. Uh, Brand is haar meisjesnaam. Maar ik ga aan Nel vragen. Nel, uh, vertel eens eventjes uh, over jezelf. Wie ben je? Ben je getrouwd? Uh, enzovoort, enzovoort. Nou, Ik ben dus Nel. en uh, Ik ben met Sijne Stoblaar getrouwd. We hebben twee kinderen, een zoon en een dochter. Zoon woont in Wageningen, dochter in Haarlem. Mijn moeder was een echte zandvoortse. Dat zal ik al vertellen. Ja, ja, ga je gang. En mijn vader komt eigenlijk van de um, Haarlemmermeer. Hij woonde aan de ringvaart op de Binnenbroekerdijk. En zijn vader had een, een paar koeien. Zeg maar, dat was een klein keuterboertje. Mijn vader was een echte handelsgeest. Had die. die ging dus... Um, Later, of toen ik het jaar 17, 18 was, naar Zandvoort met een bakfiets, neem ik aan, met melk. En ging daar Venten in Zandvoort. Um, onder de prijs, een beetje om dus klanten te winnen. <laughs> en het mocht nog vrij. Want uh, iedereen liep door elkaar. Alle melkboeren en, en bakkers, dacht ik ook. En later is dus de sanering gekomen. Ja, maar daar hebben het, het nee? wel even, ik wou zeggen, he? dat is dus. Ja. En, um, nou goed, hij ventte daar. En uh, ze hebben een winkeltje gekocht in Jan Steenstraat. Zijn ouders En je en, zei ze? Wie hij, zijn die zijn, ze? Zijn ouders ook. En want hij was natuurlijk nog jong. En zijn broers werkten daarin. En van daaruit gingen ze dan venten. En, en Kon je in dat winkeltje ook wat kopen, dat je weet? Of was het alleen maar een, een punt waarvan uitgevent werd? Nee, je kon ook kopen. Kaas, boten. Melk. Ja, dat was ook zo. Nou, kan toen... je een beetje uh, Jan Steenstraat, uh, als ja. je dat nu voor je haalt, uh, uh, waar zat het ongeveer? Uh, uh, Want waar... later had je daar een slager ja, en je had Keesman. Die en winkel had... was het, de slager. Ah, oké. Okay. Nou ja, zei... dat is even voor de luisteraars ja. om te bepalen waar het zat. Ja, daar Precies. hebben ze gezeten. En um, toen heeft hij mijn moeder ontmoet... Op een leuke manier heb je ja, begrepen. Ja, Want hij en zijn broer waren dus de stoep aan het vegen. Dat verhaal heb ik altijd gehoord. En zij kwam langs. En zij ging naar haar tante. Die daar aan de overkant woonde. Van Weber. Dat is ook een bekende Zandvoortse naam. En. Want haar kleindochter. Ja, zit nog in de wurf. Dat is Ansje uh, Veldwies. Ah! Ja. En. Um, nou ja, zoals die jongens het gaat, hè, Fluiten en. Uh, hij vond hij wel een heel leuk meisje. Ze ontmoetten elkaar later op dansles. En toen is het dus wat geworden. Maar mijn oma... Die vond het maar niks. Want hij was een vreemde. Hij was geen zandwoordse jongen. Dus het was eigenlijk verboden. ja, Zo ging <laughs> maar, dat vroeger ja, ging nog. Hè? Maar hij heeft doorgezet. Het was echt de volhouder. <laughs> dus het is toch gelukt. En na vier jaar konden ze trouwen. Toen en was dat ze... was ze in? In 1938. In 1938 zijn ze getrouwd. Toen was hij 24 en zij 22. Nou, dat zijn keurige leeftijden <laughs> voor die tijd. Ja, zeker. En um, toen zijn zij in de Oosterparkstraat gaan wonen. Mijn vader en moeder. En opa en oma die zijn naar Heemstede verhuisd. Dus de winkel ging weg. Maar mijn vader en moeder verkochten dus nog... of uitsluitend mijn moeder eigenlijk was thuis. Die verkocht dan in de winkel... Het een en ander, boter uh, kaas, eieren. En um, mijn vader ging de wijk in met melk. En zijn broers ook, die hadden ook een wijk. Eerst waren het, uh, had hij uh, paard en wagen. Wij hadden van die, uh, achter hadden ze wagens staan, van die houten karren. En de paardjes die stonden, meen ik, bij koning in de Marenstraat. Want ik kan me herinneren dat waar nu de Watertoren is, er was een weilandje. En die paardjes werden dan uitgespannen, uh, s'avonds. En die waren dan helemaal dol natuurlijk. Dus die renden daar overheen, over het weilandje. Dat kan ik nog zo, zo zien. Maar nu twijfel ik waar ze dus gestald waren. Ja, ja. ja. Maar er was waarschijnlijk ook wel een stal in de buurt. Nou, misschien ja. dat iemand van de luisteraars ja. uh, dat weet. Ja. Want als u uh, een aanvulling of een opmerking of een vraag heeft voor Nel. dan uh, kunt u ons bellen op 5730393. Dus misschien weet iemand waar de paardjes van uh, Brand uh, in die tijd uh, ja, gestald Bestand, werden. Of ja. misschien ja. nog andere verhalen. Zullen we even naar een muziekje gaan? Uh? Heel fijn.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 Oh ja, en ja, vanaf die dag eigenlijk was ik alleen met mijn oude trouwe met Melkmeermans. En in de vele koffiehuizen, langs de straat had ik in de loop der jaren veel vrienden gemaakt. En niemand plaagde me dan ook met die bijzondere naam op elkaar. Omdat zijn vader al wist he, hoe ik eraan gekomen was. En ik had ze allemaal over mijn kleine knul verteld. En over hoe zijn reactie was geweest toen hij voor het eerst mijn elektrokar zag. Met Melkmeermans. Het was dus die sticker, he, die zat achterop.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 Bij het eerst volgen de koffiehuis zetten hij zich kar aan de kant. Drie plaats had hij nodig. En ik de man erachter. Vlak erachter. Bijna de er tegenop. En toen we binnenkwamen, op een kop koffie en een nasiball aan. En we raakten de praat. Hoe kom jij uh, aan die naam met melkmeermans op die kar? Vroeg ik hem. Tja, zei hij. Mijn vader was ook melkboer.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 Met melk meer ah, man, Wat er wij toen allemaal te bepraat hadden. Jongens, nog aan toe. En ik voelde me de koning te raak. En ja, van nu af aan crossen we dus samen door de straten. Jongen, die knoe manoeuvreert met het karretje zoals ik een oude melkboer heb zien doen. hoor. En als er wij onze karren voor de raas in de ochtend gloren, zagen de fles in een machtige rinkel in de straat. En we zien allebei de letters op onze karren Waar we de betekenis zo goed gaan kennen Met melk meer mans Ga een glaasje melksteen Moet jij nog nog Twee melkbonus? Vijf glaasjes. Ah, lekker. En uh, doe er een balletje bij Niet zo sad als vorige week hoor Maar is niet te vreten Ja ja Zeg eh uh, Als we dat op hebben gaan we maar even de waag in hè? Of moet je dan naar de wc? Oké okay, kom op dan Stiende maatschappij, hè? Nou, Jan, dat was wel een zeer toepasselijk lied. Ja, dat was dingetje dingetje. Yeah. Met, met melk meer mans. Ja. Nou Nel, mooier kan het nee, niet. Nee, heel toepasselijk. Die cordie weet toch altijd wel weer een mooi nummer uh, uit knap. te zoeken. Nou, uh, goedemiddag uh, dames en heren luisteraars. Tegenover mij zit Nel Brandt, getrouwd met zijn stobbelaar. En zij vertelt over haar vader, hoe die in Zandvoort gekomen is. Eerste winkeltje in de Steenstraat We zijn nu aangekomen nadat hij getrouwd is met haar moeder, een echte Zandvoortse. Wat was jouw moeders meisjesnaam? Ter rol ja. ja, dat is ook een mooie zandwoordse naam. Hè? Van Leen van Pietijn was haar vader. <laughs> en haar broer heette Piet van Leen van Pietijn. <laughs> van Leen van Pietijn. Ja, zo ging dat. Ja, goed, ja. Nou, haar, uh, de, de schoonmoeder was daar niet zo gelukkig mee. Of de moeder van uh, Nel, haar moeder... Mm -hmm. Want het was maar een vreemde, maar ze zijn toch getrouwd. 1938, verhuisd naar de Oosterparkstraat. Oosterparkstraat. Goed. Nou, uh, Oosterparkstraat, ze zijn getrouwd. Even het gezin uh, van jullie. He, want we hebben het al een beetje over de melk. Dan gaan we straks weer, we komen straks weer op de melk. Maar uh, hoe groot was het gezin? En, uh, Uiteindelijk vijf kinderen. In 1940 werd Leen geboren. 42 Fred. 1944 in de oorlog Mona. En in 49 Jan. De jongste. En jij bent de oudste? Ik ben de oudste, ja. Nou, dat is uh, helemaal mooi. En uh, hebben jullie allemaal in de zaak gewerkt? Want dat, uh, dat, dat, Nee, niet in de melkzaak. De jongens hebben wel geholpen. Later wat maar. Uh, na de, in de oorlog moesten ze natuurlijk uit Zandvoort vandaan. Toen uh, zijn ze naar Heemstede gegaan. En later weer teruggekomen. En de melkzaak dus weer opgepakt. Dus ze konden weer terugkomen in, de, in, de, in, de, in, de, in het huis? Ja. Dat was helemaal met glas en alles natuurlijk vernield, zoals alles. Maar ze konden weer terugkomen. Het was een huurhuis. Dus jij was een jaar of zes? Ik was een jaar of zes, ja, klopt. En kan je daar nog iets van herinneren? Of, uh... Alleen dat, men, dat Fred, dus de, de, de die broer, gelijk in het glas viel. Dus oh. meteen naar de dokter. Want ja, dus overal uh, was het kapot natuurlijk. Hè, en de huizen vernield. Ik weet ook niet hoe dat allemaal gegaan is. Maar ik denk dat dus de eigenaar het wel opgeknapt heeft van binnen. Dat ze weer terecht konden. En uh, toen ging het dus weer verder met de melk. Uh, mijn vader had dus zijn broers in dienst. Twee. En hij had uh, twee paardjes met wagens. die de melk in de wijken liepen in het begin. Later zijn dat een soort motorrijtuigjes geworden, dacht ik. Met die, uh, waar ze de melk in, in verkochten dan. En mijn vader is dus toen we naar het strand gegaan, naar de, de kampeerhuisjes... met een heel groot paard, grote wagen, van Zandvoort tot Bloemendaal. Dus over het strand. Over het strand, ja. ja. Ik kwam dan vaak laat thuis. En uh, hij zei wel eens in 1947, het was een hele hete zomer... dat hij daar zijn haar, haar verloren had. Dus oh. hij had niks op zijn hoofd. Maar... <laughs> dat zijn zo van die... Uh... Ja, van die familie van die familie <lacht> Uh, onthoud, hè? Ja. En toen kocht hij in 1950 een strandtent. Dus tent van Eddie Franzen. Ja, ja. En toen is hij nog wel even doorgegaan met die, uh, met die melkbezorger op het strand. Maar hij zag toch dat het nodig was om daar in de tent te komen. Om het uh, ja, een beetje op te werken. Het was natuurlijk nog niet zo lang na de oorlog. Dus er was nog niet zoveel geld wat, wat mensen nu besteden. En... Uh, toen is hij dus dat gaan doen. Uh, mensen liepen langs het strand. Die verhaal heb ik ook altijd gehoord. Ik was er ook wel bij hoor. Hij sprak ze aan. Wilt u even lekker in het uh, stoeltje zitten? En hij zette ze heerlijk neer. Badstoelen erachter dat ze uit de wind zaten. Mijn moeder zette lekkere koffie. Dus klanten, die, uh, klantenbindingen. En toen is zijn broer dat uh, gaan verder gaan doen op de tentenkamp. Zeg. Ja, wij het altijd tentenkamp. Ja. Die, die huisjes. En hoe lang ze dat gedaan hebben, weet ik ook niet. Hoe lang dat doorgegaan is. Nee. nee. Maar je moeder bestierde nog steeds de winkel? Of zat je moeder ook in de strand? In de tent. In, ja. ja. Toen hadden ze niet meer de, de melkzaak uh, aan huis. Nee. Alleen nog de wijken. Alleen de wijken. Ja. Ja, want zwinters was je van het strand. Ja. En dan uh, deed je nog de schoolmelk in de winter. Oh? Ja. De, de schoolmelk. De schoolmelk. Hij had een volkswagenbusje en um, hij bracht dus van die kratjes melk naar de scholen. Hij kreeg um, lijsten met bestellingen van de scholen via mevrouw Tebenhof, Waar ik gisteren nog even langs ben geweest. Helemaal me, goed. Bedankt die me dus geholpen heeft. En um, de kinderen brachten natuurlijk centjes mee voor de melk. Dat werd in rolletjes gedaan, in papier. En dat kreeg mijn vader uh, betaald dus. En voor de volgende week weer een uh, nieuwe bestellijst voor de, voor de komende tijd. Voor de uh, scholen, voor de klassen, voor alle scholen, zeg maar. Maar dat was een klus. Ja, dat was ook nog een werk. En dat deden ze in de winter. Ja. En zo ja, soms en was het vakantie natuurlijk en uh, schoolvakantie. De, school, ja. En dan was het natuurlijk, uh, moesten ze de tent opknappen. Alle stoelen weer uh, ja, bijhouden, schilderen. En dat deden ze dus ook in het begin in dat... Wat wij altijd het stalletje noemen, waar zusters de beer gewoond hadden, in het, kerk -dwarspad. En het kerk dwarspad. Want er zijn ook nog foto's van dat ze op de straat stonden met, ja, kan je nagaan, de straat daar met uh, lichtstoelen. Dat was dan voor een krant ongeveer. Wat je nu wel eens ziet als we opnieuw weer gaan bouwen hè, op het strand. Dat heeft dus ook in de krant gestaan. Dat is uh, ongeveer waar nu de brandweergarage staat. Ja, ietsje Dieper, weg, Iets dieper Iets dieper weg. Ja, hè? Ja, je, je rijdt er zo tegenaan. Ja, ja. Als je van de, van de hoge weg afkomt. Het huis staat er nog. Nou, dit, nee, dat is afgebroken. En mijn vader heeft er een nieuw huis op ge, laten bouwen. Ja. Door uh, architect Bandjes toen nog. En uh, Mona en Aard hebben daar nog boven gewoond. En mijn oom had daar toen nog uh, ja, de ruimte om zijn melk uh, te... Uh, ja, op te bergen en zo. En de, de, uh, ja, de kar in te zetten. En dat is dus later uh, ja, ook bij het huis gekomen. Toen de melk over was. Ja, precies. Ja. Maar uh, je ouders gingen dus naar het strand en de broers van je vader gingen dus verder met melkhandel op ja. ja, klopt. Hè, met, uh, nou met de ja, wijken. Met van de melk. Maar, uh, dus die melk sloegen ze dan op in, die, in dat kerkdwarspad. Want, of ben jullie nog in de ja, garage? Je hebt ook nog een tijd achter in de, achterin de gar, uh, garage gestaan. Ja. Maar hoe kreeg je die melk? Want uh, in de, de jaren voor en vlak na de oorlog had je nog geen flessen. Dus hoe kwam die melk bij jullie? Ja, die kwam in bussen. En melkbussen. En dan gingen ze met zo'n maatschep maats uh, nou, bij de klanten langs. En uh, die hadden hun pannetje. En daar werd het dan in gedaan. Ja, precies. Ja. En ze moesten natuurlijk dat nog koken, hè wat jij ook al zei laatst. Ja. ja het was rauwe melk. Ja, ja. met die afschuwelijke melk koken, ja. met ja. die gaatjes erboven. En ja. altijd brandde het aan, of kookte het toch weer net over. Ja. En het ja. vel. En ja. Later kreeg je dus die gepasteuriseerde melk. Ja, met de flessen en alles. En de kratten. Maar het was bij ons natuurlijk een woonwijk waar wij in zaten. En dat gaf dus wel wat geluidsoverlast als die melkleverancier uh, kwam van de zierkan, want het was natuurlijk vaak uh, ja, heel vroeg in de ochtend. Dus dat, uh, dat was niet zo makkelijk voor de buren. Ik weet er alles ja. van. Ja? Je hebt ja, van wij hebben natuurlijk... in de Helmerstraat ja. gewoond en dat was tegenover, uh, de, daar zat Kastien. Uh, dat die schuine winkel in de Helmerstraat. Ja. Ja. Dus daar kwam smorgens ook om vier of vijf uur de ja? melkwagen. Als dus later uh, beter aan gewend. Ja. Maar in het begin uh, was dat echt. Uh, een je dus nog. Ja, ja, ja, ja. Nou, dan gaan we gaan weer even naar een muziekje luisteren. Benieuwd wat dat koor nou weer bedacht heeft. Je weet in deze dagen niet wat kan gebeuren morgen. En daarom moet je hamsteren en voor de toekomst zorgen. Dus gingen wij in Purmerend eens naar de veemarkt toe en kochten voor een prikkie tweedehands zijn eigen koe. Holder de bolder, we hebben een koe op zolder, een grote viercilinderkoe, aboe, aboe, aboe. Holder de bolder, we hebben een koe op zolder, een bonte koe. Rijn en zindelijk, geen onvertogen spatje. Ze wordt geregeld uitgelaten op het duivenplatje. Zij slaapt s'nachts op een trijpe, louikense canapé. De kattenbak op het nachtkastplankje, dat is voor de sanité. Holder de bolder, we hebben een koe op zolder. Een grote koe. De langster aboe aboe aboe. Zij wordt op tijd gestofzuigd en gezeemd. Dat is voor de motten. En dan gaat ze in het zonnetje, doedijnen en rafotten. We voeren haar spinazieslaatjes met de kolenschop en alle oude hoeden van mijn zuster vreet ze op. Cylinderkoe, aboe, aboe, aboe, Onder de bolder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamsterkoe, aboe, aboe, aboe. Wanneer er melk moet wezen, klimmen wij langs zeven trappen. Naar onze koe Vetaria en gaan een pintje tappen. Wij hebben melk in overvloed, maar weten niet helaas...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 Welkom terug in de uitzending, uh, wat was dit weer voor een mooi lied, Holde de Bolder. Ja, dit, was, uh, dit waren de Ramblers, uh, of de, de, die speelden de muziek natuurlijk, en uh, Snip en Snap die, uh, die zongen het. Oh, maar <laughs> ik zei altijd er staat een koe op zolder, maar dat is niet zo hè? De, het was twee koeien in de polder of zo. Nee, nee, nee, dat maakte ik ervan, oh, cool. naar aanleiding van de van, uh, Haarlemmermeer. <laughs> ja, oh, op zo'n manier. Kijk, jij paste het helemaal aan in ja. het programma. Jeetje, Jan, inderdaad, een koe op zolder. Nou, dat hadden jullie niet, hè? Nee, dat hadden een we koe niet. koe op nee, zolder, nee. want de melk kwam elders vandaan, niet van de eigen koe. In eerste instantie natuurlijk wel. wel? Daar is je vader begonnen. Ja. Hè, met Vanuit de Haarlemmermeer van de eigen melk, van de eigen koe. De melk van de eigen koeien te venten in Zandvoort net iets onder de prijs. Om zich zo ja. een positie te verwerven. Ja. Maar goed, we zijn inmiddels aangeland uh, in de Oosterparkstraat. En uh, je vertelde dat jouw vader uh, ook de schoolmelk uh, verzorgde. Uh, hoe kwam je aan, dat was toen al in flesjes, hè? met een... Uh, kleine flesjes, ja, ja. met een capsule, want die moest je... Die moest een rietje door, ja. Ja, op school, ja. Ik weet niet hoe, hij is misschien gevraagd, of misschien is er een, uh, ja, wie, wie erop inschreef ja. geweest, dat weet ik dus niet. Maar die melk werd ook iedere week of iedere dag uh, bezorgd? Iedere of? dag, iedere dag, want het was, ik meen, het was ook wat warm. Toen het aankwam op scholen. Ja, dat, was, uh, dat werd ook bezorgd. Ja, of mijn oom ging dat halen in. Dat kan natuurlijk ook nog in uh, Haarlem. Bij de Sierkan. De Sierkan, de Sierkan, ja. was, de Sierkan. De was de melkleverancier. Ja. Ja, dat was op de hoek van de zeil. Uh, ja, heel mooi gebouw. Ja, waar ja. nu de, iets van de GGD zit. Of ja, zo. is zo. Mm -hmm. En uh, dan ging hij dat bezorgen. Bij alle scholen. En uh, nou ja, dus zoals ik al vertelde. Werd het betaald... Via mevrouw Tebenhoff, die inderdaad weer op de scholen. Met de nieuwe lijsten voor de volgende week. En uh, zo ging dat dan. Wat een administratie. Ja, ja. ja, tegenwoordig gaat het allemaal via acceptgiro's. En Precies. komt de Campina ja. dat uh, brengen. Ze moesten ja, al die dubbeltjes en kwartjes, die rolletjes maken. En uh, ja, het was wel heel werk. Ja. Nou, daar had ze zeker ja. een heleboel. Ja, dat deden uh, de kinderen ja. van mevrouw Tebenhoff ook, vertelde ze. Dat ja. deden dat thuis. Ja, Arbeidstherapie. ja. <laughs> Hadden jullie ook een uh, koelcel of zo dan uh, bij het huis? Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. En ik heb nog met Dini Warmerdam over gesproken. Zij hadden een, een pomp en ze hadden dan een soort bak... waar ze dat water in lieten lopen. Misschien is dat bij ons ook wel zo geweest. Want achterin die garage dacht ik dat er ook een, een bak was... Maar ik, ik kan me het niet goed meer herinneren. Nee, nee. nee. nee. Ik, ik weet wel dat in strenge winters... de melkbussen en de kratjes voor de kachel stonden in de kamer. Zo. Ja. Dat weet ik. Dat zie ik dus nog wel voor me. Ja, en wat ik weet... want wij hadden dan melkboer van der Mei uit de Oost stadestraat toen ik nog in de Haltestraat woonde, dat zomers er van die witte flanellen... Uh, Doeken? ...om de bussen ging. Ja, om, natuurlijk om het uh, koel te houden of de zon weg te houden. Ja, ja. Ja, want het was natuurlijk een precair iets... Ja. Want zo uh, was de melk zuur. Precies, ja. En wat gebeurde er dan? Ik weet nog wel dat mijn moeder dat kookte. Ja, voor, voor ons dan. En, en dan ging het schiften. En dan kreeg je een soort kwark idee, dacht ik. En dan een beetje suiker erover. Maar ja, dat kan ze natuurlijk niet met een hele bus gedaan hebben. Maar ik weet het nog wel. Ik vond dat heel lekker. Ja, ja. ja dan krijg je een beetje roomachtig iets natuurlijk. Ja. ja, en een klein beetje zuurig natuurlijk. Een beetje brokkelig. Ja, een substantie. ja wel lekker. Maar het was natuurlijk een heel kwetsbaar bedrijf. Ja, is ook zo. Ja. Ja, zeker. En, uh, niet makkelijk om het allemaal... Ik denk dat ze ook kleine, kleine hoeveelheden steeds kregen. Hè? En steeds vers. En dan, ja, en dan... Maar vooral in, in bizarre tijden natuurlijk. Heel warm en koud. Dan was het lastig. Ik denk dat koud nog wel iets makkelijker was. Dat konden ze het binnenzetten. Ik heb ook nog een beeld voor me... dat mijn vader een keer... Um, een arslee had gehuurd of... Hoe dan ook die er aankwam. En daarmee over de sneeuw melk ging bezorgen. Ja, want nou. dat, dat ging ja. door. Dat ging door, ja. ja. Want de mensen verwachten iedere dag hun verse melk. melk. Ja. Want er waren natuurlijk, uh, ja, zeker in die jaren vlak naar de oorlog, uh, Er waren geen koelkasten. Wij hadden thuis een ijskast. Echt een ijskast. Ja, ja. Want aan de overkant <kwijnt> zat een slager... en dan kwam daar de ijswagen... en dan werd uh, daar die ijstaaf uh, bezorgd... en dan kregen wij ook een, een stukje staaf... en dat moest helemaal kapot... en dat en ging in priem. een bak. En daar uh, werden dan de kwetsbare dingen. Maar dat, dat, dat, ja, dat was voor, uh, natuurlijk niet voor alle huishoudens uh, nee, zo. Dat zo zijn we, hebben ze het wel op het strand in het begin gedaan. Dan kwam er zo'n man bovenaan uh, het pad staan. Die had zo'n toeter, die kwam uit IJmuiden... En want toen hadden we ook nog geen koelkasten op het strand en die en stak mijn vader een paar vingers omhoog. Ik snap nog niet hoe hij dat kon zien hoeveel hij moest hebben, zo'n twee, drie staven. Hè? En dan kwam die man met zo'n -jute, jute zak en dan, nou, dan konden wij het kapot prikken en dan gingen daar de flesjes in of, of de melk en de yoghurt in, het, in de strandend. Ja, dat weet ik dus ook nog. Je noemde helemaal in het begin, maar toen zei ik, hoog, hoog, stop even, dat mm -hmm. komt uh, later aan de orde: het woord sanering. Wat betekende dat? In het begin konden alles alle melkboeren, bakkers, door elkaar heen door het dorp lopen, hadden overal hun klantjes. En later is dat uh, zo gegaan. Dan werden de wijken, zo noemden ze dat, afgebakend. Dus zeg maar, om je huis heen. Um, en dat was dan een, een lijn, daar mocht je niet verder komen, of mocht je niet verder komen, maar daarbinnen had je je klanten. Het was natuurlijk wel praktisch, want je was heel veel tijd kwijt met, uh, met lopen. Aan de andere kant, ja, hadden ze hun vaste klanten, dat was natuurlijk alweer naar. Maar, dat is toen zo besloten, ik weet niet hoe dat gekomen is, maar ik heb ook nog aan uh, Cis van Staveren gevraagd, of, die was van de bakkerij, of dat bij de bakkers ook zo was, maar zij kon zich dat niet herinneren. Nee. Of dat bij de bakkers ook zo was. Maar de melkboer in elk geval wel. En dat was ongeveer... Ja, ik denk begin zestiger jaren. Heb ik uh, ook uit bronnen. Ja, nou ja, <laughs> ja. goed. Uh, ik bedoel, ik weet het helemaal nee, niet. Nee. Ik weet alleen dat uh, wat ik me kan herinneren... dat wij uh, ja, van de meiden melkboer hadden. Maar hoe dat verder gegaan is, uh, <coughs> weet ik ook niet. Nee. Dus, uh, of dat het. voor of na de sanering uh, was. Nee, dat dus weet je ook niet. Nee. Maar we hadden wel een heleboel melkboeren. Er waren heel veel melkboeren in Zandvoort. Nou, kan jij uh, een paar namen? Ik heb er ook wat, dus we vullen elkaar uh, aan. Je had natuurlijk Warmerdam. Ja. Die betrok de melk van Marienbos eerst. Dat was dus een, uh, ook een boerderij. In uh, steden. Ja, he? ja. Uh, van de Meijen. Ehm um, Kool had je? Nou, even denken hoor. Jij weet ook nog een paar. Ja, ja, ja. ja. Nou, uh, wat vlak bij ons in de Halterstraat Koper? zat. kopen. Ja, kopen. Dat, uh, uh, ja? dat zat hier vlakbij uh, bij het Museum om de hoek, Ja. Dat lage winkeltje. En uh, Van der Meij in de Oostadenstraat. Nou, die hadden we al gehad, geloof ik. Ja. En, en uh, Kranenburg in de Halterstraat. want die zat vlakbij ons. Naast Freeburg uh, nog. Uh, ja. Had hij niet zo'n prachtige glazen bokaal in de ja. etalage daar met eieren erin? Ja, precies. Vond ik altijd zo mooi. Ja, en van die koperen dingen. Dat kan, ook, kan ja, me, ja. ja, ja, ja. Ja, van de Werf. Uh, van in, de Werf. In uh, Alstadestraat. Ja. Ik heb ook nog uh, uh, staan een op een foto. Ja, inderdaad. En Fink. Ja. En kool, want in de klink nummer 115 van de zomer 2009. Daar staat, we hebben er net samen naar gekeken, een hele mooie foto van melkboeren op stap. En daar zie je dus uh, inderdaad al die namen die we net uh, voorbij hebben laten komen. Uh, en daar had je ook nog uh, de. En die opname staat. Uh, begin 60e jaren ter gelegenheid van een bezoek aan een melkfabriek maar de familie Brand uh, ontbreekt ja, daarop ja. want ik, net, we hebben het net genoemd Kool van de Meij, Kranenburg, Warmedam en ook de uh, familie Warmedam van de Tolweg hè? Ja? de ouders van Roy uh, Warmedam de uh, Kees, he? is dat? Ja, ja, Kees Misschien, ik weet niet in welk jaar het was of ze te druk hadden met de tent Ja, dat kan natuurlijk ook ja. Die het weg konden misschien ja. Nee, dat zou kunnen. Maar dan nee. had je broers natuurlijk, de broers van je vader. Of zijn die toen al uit de zaak gestapt? Nee, nog niet. Nee, die waren er ook nog wel, ja. Ja. Want ik denk dat het tot 70 heeft geduurd, wel de melk, ja. Ja, die hadden kunnen gaan, natuurlijk. Ja, mm -hmm. maar die komen dus dat niet op de uh, foto voor. Nee. Want in de volgende klink. Ik zat even te kijken of er commentaar op was gekomen, uh, meldde uh, Adrie Biesenberger uit uh, Canada, een van de vaste uh, e-mailcontacten. Uh, ja. Oh ja? En die uh, schreef van, hé, uh, hey, ik mis de familie Brandt. Ik dacht, ja, daar ging het mij nou juist om, hè, om de familie Brandt. Ja. Maar goed, uh, dus... Ja, ja, ja, ja. We hebben dus al heel wat namen van uh, melkslijters, uh, zoals dat uh, officieel heette. Hè? Want ze, ze gingen dus om de melk te slijten langs uh, de huizen. Uh -huh. Voordat we uh, dit afsluiten, wat de melkhandel, en uh, naar het strand gaan, want daar weet je ook heel veel over te vertellen, gaan we eerst weer even naar een muziekje luisteren. Ja, dat We zaten als een kameel, we drinken nog meer. Jan, wat had je weer voor een mooi muziekje voor ons? Dat was het mannenkoor Karrespoor. En wat zongen ze? Allemaal aan de melk. On de melk. Al allemaal on de melk. <laughs> nou, het is wel echt melkig uh, vandaag. Ja. Hè? Nou, Nel, allemaal ter ere van jou. Uh, van Nel Brandt, die, uh, <laughs> die tegenover <laughs> me zit. En die vertelt over de melkhandel uh, van haar uh, ouders en... Uh, we zijn al een heelend gevorderd, want we zijn al bij de sanering uh, van 1960. Absoluut dat, de melk. Uh, de mensen, <laughs> de, de, de bakkers en de. Ja, de, bakkers weet ik dus niet. Ja, maar ik maar, geloof het denk ook, je wel. Maar dat ook. In ieder geval de, oh, malk, de melk, de slijters. Hè, ja, ja. Dat die een eigen wijk kregen toegewezen. Nou uh, had Pieter net uh, over die capsules die je uh, op de melk had. Die op school sparen. En uh, hij zei, die moest je op school sparen. Want uh, dat was dan voor de missie of zo. Ik kan me daar niks van herinneren. Maar ik mocht ook geen schoolmelk van mijn ouders. <lacht> nee, dat vonden ze flauwekul. Cool. <lacht> maar uh, dat zal vast wel, weet jij daar iets van? Of, uh... Ja, dat, dat klinkt me wel bekend in mijn oor hoor. Ja, ik weet... Ik weet alleen niet. Uh, er werden ze naar school gebracht, bedoel jij ook? Ja, die He? moesten het uh, meenemen naar school. Ja, maar daar kan ik me weinig van herinneren. Ja, ik, ja. Weet, ik weet het wel dat het bestond. Maar of wij er aan meegedaan hebben? Nee, nou, dat is ik ik uh, niet. ook niet echt nee, belangrijk. Nee. Uh, je ouders woonden in de Oosterparkstraat, nummer 60. Uh, uh, ze hebben vijf kinderen gekregen. En de jongste is geboren in 1949. Ja. En in 50 kocht je vader die strandtent. Ja. Almachtig. Dus je moeder met vijf kinderen, de jongste een jaar, op het strand werken. Ja. En jij was? Elf. elf. En moest jij ja. ook op het strand werken? Als ik uit school kwam... Ja, we moesten allemaal uh, ons steentje bijdragen, hoor. Ja. Wat moest je doen? Ik moest al heel jong bedienen. Bedienen? Wat ik vreselijk vond. Ja? Een beetje eng. Ja. Ja. Ja, je bent niet van nature zo op de <tieden> voorgrond <tevoren grondreden> persoon. <tieden> ook natuurlijk toen ik op de Mulo zat. In, uh, ja, in de vrije dagen. En de zondag en de zaterdag. Moest je dus ook uh, ja, aanpakken. Maar ja, je ouders waren ook hard aan het werk, dus het, het was gewoon, hè? Ja. ja. En die jongens waren dan met de stoel aan het helpen. Ik weet wel dat ik um, absoluut geen tijd had gehad een keer om mijn huiswerk te leren. Nou, en dat mijn moeder dus maar belde dat ik ziek was. Het weekend was zo druk geweest, dus ik kon echt niet naar school. Nee, nou. ook niet. Het ja, is wel nog goed gekomen. Maar. Ja. ja, maar het was, was het je natuurlijk de jaren na de oorlog, want ik bedoel 1945 oorlog afgelopen, maar daarmee was nog niet meteen het allemaal uh, halleluja. Dus het was heel nee. moeilijk voor de middenstanders om hun hoofd boven water te ja, houden. Er was nog geen geld in. Nee, nee. En dus moest je allemaal uh, meewerken. Nou, dames en heren, ik wou nog even voor u uh, luisteraars het telefoonnummer als u nog iets te vragen heeft of, op, of aan te merken heeft. Het nummer is 5730393 en uh, het gaat over de firma Brand als melk slijter, melkboer en over de strandtent brand waar we inmiddels zijn uh, aangeland. En jij zei, liet net het, uh, het, uh, het, uh, het jaartal 1970 vallen. Jij denkt dat dat zo ongeveer... Ik, ja, misschien het einde was van de melk. Ik weet, uh, ik weet het niet zeker. Molen en Arndt zijn in 1967 getrouwd. En toen woonden ze daar boven, die... Uh, waar mijn oom dan uh, zijn melkkar had. En weet ik niet hoe lang die... Zij weten dat misschien wel hoe lang hij daar nog ingezeten heeft. Ja, zou ze eigenlijk moeten bellen. Ja, nou. <laughs> Goed. Je hoort het Mona, als jij het weet, dan, uh, dan bel je even. Uh, maar die ooms, uh, die woonden dus uh, niet in de Oosterparkstraat. Die woonden niet in het Kerkdwarspad. Uh, waar woonde nee. je ooms dan? Uh, Eén oom die heeft nog wel een, een tijdje bij ons in huis gewoond, eh, oom Dirk. En later is hij dan getrouwd, heeft hij in de, wat toen we Herenstraat woonden, heette, gewoond. En oom Fred, die was, eh, woonde in Heemsteden bij opa en oma dan. Ja, is later daar getrouwd en ook is daar blijven wonen. En die kwam dan naar Zandvoort om zijn wijk te doen. Ja. En dat was dus zes dagen in de week of vijf dagen in de week. Was er al een vrije zaterdag? Dat weet ik niet eens. Oh, dat nee. niet belangrijk. Nee. Niet belangrijk. Eigenlijk. Nee. We hadden het over de, de strandtent. Daar moest iedereen uh, hard in uh, werken. Uh, zijn je broers ook echt in de strandtent gaan werken? Of uh, was dat ook naast hun studie, uh, net zoals jij, dat je dus in je vrije tijd, zoals ik in de slijterij, mm -hmm. in de strandtent moest werken? Um, de een is naar de zeevaartschool gegaan. En de ander is wel bij mijn vader gekomen, in de, ja, in de tent. Hij heeft later zelf een tent genomen. Um, nummer vijf, naast ons. Even kijken. Dat was toen van... Uh, Kijk, wij zaten er drie. Jan van der Werf had vijf, geloof ik, hè? Dan zat hij aan de andere kant van ons, ja. En Fred heeft ook een tent gehad. Dat was, meen ik, Thalassa. En Jan, de jongste, die heeft dus de tent van mijn vader doorgezet. Na ongeveer, dat wij, dat er, uh, mijn ouders er ongeveer 24 jaar in gezeten hadden. Zo. Ja. Toen is Jan ermee verder gegaan. Maar uh, heeft het niet zo lang gedaan. Is toen uh, wat anders gaan doen. Dus uh, het strandleven trok wel in de familiebrand? Ja, echt. Ja, ja mijn ooms waren er ook al. Uh, opa, opa Trol had een tent op Bloemendaalse strand. Oma die liep dan van de Haarlemmerstraat helemaal daar naartoe. Bloemendaalse strand. Waar nu... Uh, ja, op de kop van Bloemendaal eigenlijk. En uh, wij gingen dan als kinderen... Toen mijn vader dan nog geen tent had eens daar naartoe. En dan vochten gewoon om de bezem. Want dan vond je het zo leuk om de planken te vegen. Zo. De afgang. Yeah. Maar dat ging natuurlijk later helemaal over. Hè? Toen yeah. we yeah. zelf een tent hadden. <laughs> Toen het Ja. Yeah. En uh, dus opa had een tent. En uh, later de broers van mijn moeder ook. Pieterol. Siemterol. We hebben ook een tent gehad. Want uh, ja Pieterol. Dat is uh, de, de vader van Pieter. En Lenië en Marijke. En, um, Thea, de, de, de vrouw van Pieter, heeft dat kinderwinkeltje. En Pieter heeft ook de tent nog wel gehad met Thea. Dus het is echt wel een familie van, uh, van strandpachters. Ja, ja, inderdaad. Ik heb nooit geweten dat er zoveel familieverband tussen uh, hmm. al, die, uh, al die strandtenten oh, dan, ja, zaten. Ja. En... Ja ja, ja, ja, ja, hoe lang heb je daar, dus tot het einde, in 1974 hebben ze dus de tent aan je broer overgedaan. Ja. In vier, na 24 jaar ja. zei je. ben je toen ook nog in de tent blijven werken of... Uh... Nou, dat mijn ouders er niet meer waren. Ja. Nee, dus heb ik, nee, toen niet meer. Nee. Tot, uh, ja, toen we getrouwd waren ben ik ook nog wel blijven werken. Daar. En uh, ja, eigenlijk uh, na schooltijd ben ik daar uh, vast ingekomen. En dan thuis, en dan in de winter... mijn moeder helpen thuis. In huis. Dus dat was je baan? Dat was mijn ja. baan, ja. Ja, dat nou was ja, mijn baan. goed, dus ga je uit. Hard werken hoor. Ja. Op het strand buffelen. Dat was, dat was uh, nu begint het veel later geloof ik... Uh, dat de mensen er naartoe gaan. Maar toen kwamen ze heel vroeg. Ja. Ja. Het is nu allemaal wat verlaat. Misschien ook omdat ze allemaal blijven eten. Of allemaal, wel veel. Het is helemaal, uh, de tijden zijn veranderd, hè. En uh, wij hadden alleen maar een, uh, een kopje soep en een, uh, een broodje worst, broodje kaas. En, en nu zijn het hele restaurants geworden. Ja. Ja. En, en de melk? Werd de melk ook op het strand verkocht toen, je vader, toen de melkhandel nog bestond? Yoghurt of zo? Of, uh, In de tent bedoel je? Ja? ja, glazen yoghurt met limonade. Dat, dat, dat was heel, uh, heel lekker altijd. Rode limonade, grenadine of... Uh, die oranje ja. sirofje. Ja. ja, dat was een uh, heel gewild artikel. Ja. ja, lekker fris. Lekker fris. Dan had je wel eens dat... Uh, alle glazen stonden op planken. En er waren dus ook al hele bladen met uh, yoghurt gevuld. Want dat liep heel hard. En um, dan sprong er zo'n glas. Want het was eigenlijk onbreekbaar glas. Dus dan, nou, dan kon je al die yoghurtglazen wegdoen. Want het, de splinters lagen overal. Kus. <laughs> Bedrijfsrisico. Plus dat we eerst nog geen gijzer hadden. Dus mijn moeder uh, dus hadden we keteltjes warm water om, om de afwas te doen. En dan kon zij ze weer niet missen voor de, om het koffie te zetten. Dus het was in het begin echt nog wel een beetje primitief. Ja, maar dat zo was het natuurlijk met ja. iedere Want ja. Al die luxe paleizen die er nu staan... met uh, gaslicht, uh, nee, stromend nee. water, warmte nee. en zo. Dat, uh, we hadden van die gaskousjes, hè? Als verlichting. En dan waren we in, in, in de avond wel eens een beetje aan het badminton... In de, in de tent, als kinderen. Hups, daar ging weer zo'n uh, zo kousje, hè? Zo oh, is het. <laughs> Oké. Okay. Dat... Uh, dus, maar de tent was nog een echte ouderwetse tent, een witte, witte strandtent, ja. En, en, en wat hadden jullie daarbij? Uh, de terrassen bedoel je en de toiletten bedoel je dat? Ja. ja. En uh, zoals mijn zus die is, moest toen bij de toiletten zitten. Mona. Ook al jong. Ja, heel jong. Ja, ieder, uh, ieder moest eigenlijk, en de jongens gingen dan met de stoelen helpen, uitzetten, ophalen. En, uh, alles wat, wat nodig was natuurlijk. Maar ja. je zei, de mensen kwamen ook veel vroeger. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe vroeg is vroeg? Uh, nou, wij hebben er ook nog geslapen. Want toen heeft mijn moeder het hele huis verhuurd thuis. Dus we liepen wij met zijn zevenen in zo'n uh, achterstuk van de tent. En dan moesten we wel voorop... Ja, je had ook geen uh, eigen wasgelegenheid. En het was allemaal glas. Dus je moest je even snel poedelen. En uh, uh, dan kwamen de mensen dus wel. Dan had je soms heel erg mooi weer. En dan kwamen ze wel om een uur of zeven of acht zwemmen, hè? Ja. En dan, uh, ja. Maar normaal. Uh, nou, zo tegen koffietijd kwamen de mensen wel, hoor. Half tien, tien uur. Ja. Dan, uh, in die tijd waren ze er dan al. Ja. En dan, dan ging het snel met de stoelen. Met, uh, ja, ja, want. Ja. Uh, ik weet wel, op een mooie zondag. We wonen natuurlijk in de Halterstraat. En wij ja. gingen over naar de tent die uh, meteen voor de uh, afslag bij de Zeestraat zat. En dat uh, zwemmer, <laughs> dat, dat ik dan al naar het strand werd gestuurd om een stoel uh, vast, te houden. vast te houden. Ja, en dat was vroeg natuurlijk. Ja. ja, ja, ja. Ja, want ik denk misschien zijn ze, kwamen ze wel om negen uur hoor. Zeker wel, ja. Dus ze moesten heel vroeg de stoel uitzetten. Nou, en dan, eh, dan kwamen de mensen, als het mooi weer was, natuurlijk. Ja. Maar het waren lange dagen die je maakte. Maar lange dagen, want we hebben dus ook wel jaren gehad. Dan eh, had je van die hele mooie zomerdagen, zomeravonden. Gingen de mensen naar huis en wij moesten alles nog afwassen natuurlijk. En het ging niet zo snel zonder machines. En eh, in die tussentijd kwamen de mensen alweer terug. Die hadden dan thuis wat gegeten. Want je had veel mensen die dus een, een maand huurden, hè, of een paar ja, ja. weken... Nou, die gingen dan thuis eten... en kwamen weer even lekker een kopje koffie op, op het terras drinken. Omdat het zo heerlijk weer was. En op een gegeven moment dan was het donker... en dan ging mijn vader dan toch maar de parasols inklappen. Dat was een teken van... ja, we gaan nu toch maar naar huis. Maar dan had je echt hele lange dagen. Ja. Was morgen zeven opstaan? Ja, ik denk dat de jongens wel eerder... of mijn vader nog wel eerder misschien was. Ja. Tot s'avonds tien uur, half elf? Ja, dat ja, zijn dagen geweest, ja. Zeker. Het was inderdaad heel hard puffelen op het strand. Nou ja, dat is het nog hoor. Want ik bedoel, Zeker. Uh, kijk, het is gemakkelijker geworden met, uh, met, met het gaslicht, de elektra... en de vaatwasmachines en dingen. Maar het werk, uh, de stoelen uitzetten... blijft, blijft natuurlijk uh, blijft. handwerk. Ja, jawel. Uh, he, en ja. Het, uh, de, ho hoewel vroeger dan moest je bedienen... ook op het strand, strand hè op het strand. met zo'n tafeltje ene hand een blad Precies. met de koffie in het andere hand het uh, tafeltje ja en dan moet je de kuilen ontwijken natuurlijk <laughs> en het was wel eens ontzettend heet zand <coughs> en er zaten alle mensen bij het water dus dan vloog je want je voeten brandden bijna hè dus dan vloog je over naar de zee met je blad en je tafeltje ja, want ja, ja, dan liep op. je echt op het strand om liep je de op, op Ja, nemen. dat is niet meer, hè? Nee, nee volgens nee. mij niet. Ja. Dan deden we dat altijd op het terras, in de terrassen en dan uh, op het strand, ja. Ja, dat was... <laughs> Sommige dingen vergeet je, maar dat was zo. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus, uh, nou, Nel, het is uh, ongevlogen. Jij was bang in het begin dat je niet genoeg... <laughs> Wist. te vertellen had, maar uh, wat dat betreft heb ik nog één dingetje ja. voordat we afsluiten. Hè, en uh, heel snel dat, uh, ik heb hier een hele mooie foto, die heeft Pieter van het internet geplukt met uh, uh, je vader, je moeder en je oom. Ja. Uh, voor de strandtent met een soort zonnereflector. Ja. Wiens idee was dat? Dit ben ik, zegt Mona. Oh. Ja. Uh, dat... Uh... Er waren mensen, denk ik, of die dat ja, wilden verkopen. Dus die dat aanboden, want probeer dat eens. Maar ik weet dat je eerder bruin werd, dus wij moesten poseren voor de foto. Maar of het op gang gekregen heeft, dat weet ik niet. Nee, nee. nee. En de foto, ah, vertelde je, die ah, heeft ook ergens gehangen? Ja, in het um, um, Open Luchtmuseum in Arnhem. En er uh, werden wel patenten gemaakt dat hij daar hing. Nou, ja, dus uh, daar zie ik dus uh, uh, mevrouw en meneer Brandt, broer Dik. En uh, Mona zegt dat jij dat bent, die andere mooie dame. Ja. Met de zonnestralenvanger. Ja. Nou, dat is het einde van het programma. Nel, ontzettend hartelijk bedankt voor je komst. En voor alle informatie die je ons gegeven hebt... op een heerlijke, gezellige manier. Graag gedaan. Volgende week, dan hebben we... Ed Fransen van Paviljoen Zuid. Want uh, dat was een van de eerste uitzendingen vorig jaar. Maar die ging door technische problemen een beetje de mist in. Dus Ed krijgt een herkansing. En uh, ik dank jou voor je komst. Ik dank Jan voor de techniek. En Pieter, jij hebt nog wel één minuutje om nog iets gezelligs nou, te krijgen. Nou, nog maar een paar seconden. En alleen maar om meld te bedanken dat ze hier in ons midden was. Ankie bedankt voor het interview. Jan, jij bedankt... Uh, Volgende week zijn we er weer met Ed Schansen. Wij we wensen u een fijn weekend toe.